Nadat er goederen van boord waren gehaald... is het vliegtuig na enkele uren doorgevlogen naar zijn eindbestemming. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken gaf eerder aan informatie te hebben... over een niet-civiele lading in het toestel. De maker van de anti-islamfilm Innocence of Muslims ontkent... dat hij zijn reclasseringsvoorwaarden heeft geschonden. Gisteren werd de man onder zware politiebewaking... voorgeleid aan een rechter in Los Angeles. De man was in het verleden veroordeeld voor bankfraude maar kwam in 2011 vervroegd vrij... op voorwaarde dat hij onder meer vijf jaar geen internet zou gebruiken. Justitie zegt dat hij een aantal voorwaarden heeft geschonden... maar de filmmaker ontkent dat. Verder zou hij een valse naam hebben gebruikt om een rijbewijs te krijgen. Als de man schuldig wordt bevonden, kan hij twee jaar gevangenisstraf krijgen. Voor het maken van de anti-islamfilm kan hij niet worden vervolgd. In het Anne Frankhuis in Amsterdam begint vandaag de nieuwe expositie... Nu ben ik dus 15. Er worden niet eerder vertoonde foto's, brieven en boeken tentoongesteld... uit elk levensjaar van Anne Frank. Een vriendin van Anne Frank, Pik goslar die de Holocaust overleefde... verzorgt de opening van de tentoonstelling. Ze zal vertellen over hun vriendschap en over hun laatste ontmoeting... in concentratiekamp Bergen-Belsen. Frank stierf daar op 15-jarige leeftijd. Dan het weer op een paar misbanken na Helder. Minimumtemperatuur in het binnenland rond het Friespunt. Aan zee is het iets warmer... Later vandaag vrij zonnig en droog. Het wordt zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Vara. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. I told you a lie because I need you so Early every morning, early every evening too Uit de jaren 50, early every morning, je hoorde de stem van Diana Washington. Goedemorgen allemaal, welkom bij de nachting. Anders de Vader op Radio 1. En in het laatste uur van de nacht ging het anders. liggen ze weer op je te wachten. Drie liederen in de Franse taal. Oftewel drie chansons die zo halverwege dit uur voorbij komen. En er valt ook weer wat te winnen deze keer. Er is namelijk een uh, cd uitgekomen. Wat heet een cd. Drie cd's in één vrije box onder de titel Collected. En daarop uh, een overzicht van de grootste successen van Paul Carrick. Paul Carrick die in het verleden bij diverse bands heeft gezeten. Onder andere Maak en the Mechanics, Ice, et Nou ja, een heleboel successen staan er allemaal op, op dat Collected. En zoals ik al zei, je kan er eentje van winnen. Ik ga straks een vraag stellen over Paul Carrick. En die vraag, althans dat antwoord, mag je mede na de nacht, ging het anders. En twitteren kan ook. Ja, zo moet zijn we zijn ook nog eens een keer. Paul Carrick dus, je gaat dat album uh, misschien wel winnen. In ieder geval, je straks komt de vraag. Ja. Afgelopen zomer, toen was de sportzomer hier op Radio 1. En op de zaterdag kwamen er altijd diverse artiesten live optreden. 21 juli was daar het optreden van de Nederlandstalige beatgroep De Kick. Geen feest waar ik nooit tegen lees, maar een kop vol met zorgen. Ik dacht wel dat ik alles had, maar ik had het niet. Wat ik eigenlijk wil, is een huis met een tuintje. En zonder al te veel gezeur, gelukkig zijn. Maar alles wat ik doe, dat is goed met de liefde. Ik wend om me in eenzaamheid. Ja, alles wat ik doe, dat is goed met de liefde. Kon ik maar voor even bij een dag. Drink, wat moet ik doen? Ik mis altijd de laatste trein. die Je verder zou brengen, dan word ik wakker. Voor altijd, dat zongen ze 21 juli in de Radio 1 Sportzomer. Je kon luisteren naar het gezelschap De Kik. De Kik die. Morgenavond in Groningen optreedt in Vera. Bekende locatie daar. En zaterdagavond dan werken ze mee aan Hollandse Kost. Een festival, een eendaags festival. Een eenavonds festival dat wordt gehouden in de Doelen in Rotterdam. Er zijn nog andere interessante artiesten die daar optreden. Ik noem je onder andere Roosbief, Waar we eerder iets, gedraaid hebben, eerder iets van hebben gedaan de afgelopen nacht. En het Zesde Metaal. Dat is een band uit Vlaanderen. Zeker de moeite van het beluisteren waard, het metal Maar het is dus ook uh, de kick die daar zal optreden. En de kick, ja, je hebt het misschien uh, gezien. Vorige week was dat. De kick is sinds uh, dit seizoen de huisband van... De wereld rijdt door. Eén keer de maand mogen ze daar optreden aan het eind van de maand. De laatste vrijdag van de maand. Als uh, de media van de maand voor voorafgaand wordt besproken. En dan mogen ze het gesprek na zoveel minuten onderbreken... En de Kik is daar elke maand aanwezig. En de Kik zal bij een ander VARA-programma ook nog aanwezig zijn. Maar dan op de radio zal aanstaande zaterdag gebeuren tussen 12 en 2. Want dan is de Kik te gast in Spijkers met Koppen. Goulding. Dat is een aantrekkelijke dame met vooral een aantrekkelijke stem. Die is uh, populair in Engeland. Daar staat ze op dit moment in de top 10. Maar in Amerika, daar uh, gooit ze ook hoge ogen met haar liedjes. Dit is het meest recente van haar onder de titel Lights. Ik heb het gehad over uh, Paul Carrick, die uh, zanger die zal optreden in Carré. 3 november zal dat plaatsvinden. Dan geeft hij daar een concert waarbij hij ongetwijfeld al zijn bekende successen zal zingen. Hij heeft in het verleden gezeten bij onder andere Squeeze, Ace en Mike and the Mechanics. Daar bepaalde hij de sound vooral door zijn stem. En ik heb een vraag voor je. Hij werkte bij de groep Ace. Die hadden een hit met How Long. En ik wil van je weten op welke positie heeft die plaat gestaan in de... De voormalige Veronica Top 40. Hou long van ijs. Op welke positie heeft dat gestaan in de voormalige Veronica Top 40? Met daarin de zang van Paul Kerrick. Satisfy my soul. Let the day begin. Make the evening roll. And let the big sky in. My heart is so good to feel Love is all around And all the hurt will heal Oh, this is what my heart needs to feel Is what my heart needs to feel Satisfy my soul Take away this pain Something has to end Dat was in 2001, 4 april 2001... te gast bij het programma van Henk Westbroek op uh, 3FM. Denk aan Henk. en zong daar een paar songs uh, live, akoestisch... zichzelf begeleidend aan de gitaar. Paul Carrick, Satisfy My Soul uit uh, 2001... uit de eigen VARA-archieven. En ik had je dus die vraag gesteld van uh, de groep Ace waar hij bij heeft gezeten, Paul Carrick. Daarmee had hij de hit How Long. En ik wil van je weten hoe hoog... Op welke positie is die plaats terechtgekomen in de voormalige Veronica Top 40? En als je dat antwoord weet, dan mag je dat mailen na de nacht. ging het anders. En daar kan je dan komen via www.vara.nl. Je surft lekker naar programma en sites. De nacht ging het anders. En dan vind je daar op een gegeven moment wel de, het item contacten. Mailen dus maar. Maar je kan ook hashtaggen. Even twitteren en dat is dan via hashtag nachtklinkt. En nacht spel je dan met letter N en cijfer 8. Nachtklinkt. het antwoord op de vraag hoe hoog stond Lang van Ace in de Veronica top 40 van eer? Dit is een Française, maar ze gaat zingen in het Engels. Melody Prochet is de naam van de zangeres. Een Parisienne is het. Gaat een Bengels zingen onder de naam Melody's Echo Chamber, I'll Follow You. Favoriete meester, dat is de afkomstig van de nieuwe Kinderen voor Kinderen CD. Met daarop ook bijdrage van uh, volwassen componisten. Deze bijdrage was bijvoorbeeld van Ali B. Jawel, Ali B die uh, vorige week een onderscheiding heeft gekregen van de Vereniging van Schouwburg en Concertgebouwdirecties. Hij werd namelijk uh, bejubeld en bewierookt met de Nederlands Hoopprijs En die staat voor uh, aankomend uh, talent. Daar wat gaat om de cabaretwereld. Dus Ali B. was maar al te trots dat hij zich nu cabaretier mag noemen. En dit trekt door het land met een programma dat als titel heeft uh, antwoord. En dat is te zien de komende tijd. Je kan Ali B. gaan bekijken vanavond bijvoorbeeld in het Schaffelaar Theater in Barneveld. In Dronten is in Theater de Meerveld. Dat is morgenavond en zaterdagavond Ali B. Met zijn programma Geef Antwoord in het theater De Voorvechter in Hardenberg. Dit is een plaatje uit de tijd dat hij nog zanger was en rapper, Ali B. Zomervibe. Pannen, rijk langs de boulevard. Ik ken mensen niet, maar ik groet ze graag. Hey hallo en hoe het met me gaat? Ik zeg relax, wat het zonnetje doet vandaag. Dus ik parkeer de auto alvast. Pak een terras, bestel daar een glas. Fris, dat is hoe ik mij nu voel. Geen stress, gewoon lekker lui in mijn stoel. Van Zandvoort naar Bloemendaal. Lopen door de zand zonder schoenen aan. Boven aan de Dans zie je scooter staan. Ik heb een lach op mijn gezicht en ben goed voldaan. Als de weg begint, je Je ontspaand en zo over zijn. Boek om naar de start, het zwembad of richting het strand, overal in Nederland. Here's die summer Op de barbecue staan de cote letter. De geur hangt in de lucht, oh zo lekker. Kijk, de disco is vaak een grote trekker. Maar een strandfeest vind ik persoonlijk vetter. Sexy geklede dames, op zoek naar een man met een beetje status. Geen verhaaltjes, meteen de daders. Schitterend als plaatjes, Lopen ze rond, halen bloot en kont. En de jongen weet niet echt meer wat er overkomt. Het is de zomerzon, de vibe is hot. Zorg dat je bent op de juiste sport. Ven a tomar el sol Venga, baila en la playa. Als de dag begint en je voelt dat het zonnetje brand, zorg dat je ontspant en zo over zijn. Volk naar de straat, zwembaas over richting het strand. Overal in Nederland. Volle maan, tijd om te dansen en los te gaan. Oh, oh, oh, oh yeah. De DJ zorgt voor een dope plaat. En de party, die staan ook beraad. In de avond gaan we verder, een feest is bij je ziektes. Dus alle papies en alle mammies bouncing op de beat. En in de avond gaan we verder, een feest is bij je ziet. dus Alle papies en alle mammies, iedereen geniet. Als het dag begint, Dat je ontspant, kan zo over zijn. Welkom naar de stad, stem maar. Over richting het strand, overal in nederland. is die zomer Van zes jaar geleden deze zomer-vibe van Ali B. nu maar afwachten of hij ook nog uh, die televisiering in de wacht sleept. Nou, als hij een hoop lobbyt voor uh, al die stemmen... dan zal het er misschien nog wel lukken ook. Ali Béa dus. Over naar het uh, Franse lied De Chansons op een rijtje... van een zanger die uh, recentelijk in New York op een podium stond. Dat had hij al heel lang niet meer gestaan. De laatste keer dat hij dat was, deed, dat was in 1962... en dan heb ik het over Johnny Holiday. Niet zo uh, normaal dat hij op een podium in New York staat... met al zijn uh, liedjes in de Franse taal. Maar goed, in 1962, toen heeft hij daar gestaan... was een bijzonder optreden omdat Jackie Kennedy daar ook uh, aanwezig was... bij het uh, publiek dat hem bewonderde. Johnny Holiday, de laatste tijd heeft hij in de loppenmand gelegen, maar daar is hij inmiddels weer uit vrezen en hij gaat weer er volop tegenaan met optredens. Dit is uit een ver verleden van hem uit de jaren 60. Je kent het misschien als Spiegelbeeld. Maar origineel is Tetan Zane. Daarna hoor je Mylène Farmer en Jennifer met Lamour et Moi. Drie chansons om een je in de nacht, klinkt anders. Timothy, je sais, oui, tu dis vrai Et pourtant, moi je t'aime Bien plus fort, en secret Un matin, quand il partira oh, Quand tu pleureras Dis-toi bien que tu vivais Tes tendres années tes yeux la lumière n'est là que pour lui le sais-tu la lumière ça n'est pas infini de ne voir J'attendrai afin d'être dans ta vie le dernier. Je serai. Jennifer heet L'amour et moi. dat is de titel van haar lied, haar chanson dat ze zong. En het is op dit moment te vinden in een aantal hitparades in Franstalige landen. Frankrijk en Wallonië, daar kom je haar tegen. Jennifer met L'amour et moi. Daarvoor hoorde je een plaat uit de vorige eeuw. Uit de uh, jaren negentig, pour vous soit douce. En dat was de stem van Mylène Farmer. En uit de jaren zestig, de stem van Johnny Holiday, Tes tendres années. Wat gebeurde er op 11 oktober in het verleden? Op 11 oktober 1965, om 9 uur, toen werd het lint doorgeknipt. Want toen was er de eerste uitzending van Hilversum 3. Jawel. Ja, en wat is er allemaal na 47 jaar gebeurd? Een heleboel, inderdaad. Even naar de verjaardagskalender kijken. Daar, waar hebben we een kruisje achter gezet? 1918, toen werd op 11 oktober geboren de Amerikaanse choreograaf Jerome Robbins. Vooral bekend geworden vanwege zijn choreografie in de film The West Side Story. 79 jaar oud is hij geworden, 1998 overleden. En Art Blakey, die werd op 11 oktober 1919 geboren. In 1990 overleed hij op 71 jaar leeftijd. Ar Blakey, de jazz drummer. Hoor hem hier met zijn jazz messengers in de blues march. Op oktober 1919 werd er geboren, geboren de jazz drummer Arne Blakey. 16 oktober 1990 overleed hij op 71-jarige leeftijd. En het meest bekend is die geworden met de Blues March. In 1958 werd dat uitgebracht. Dan een radiotip. Hier op Radio 1. Het heeft alles met muziek te maken. Morgenavond tussen 7 en 8. Dan is er uh, Boeken met Wim Brans. Niet alleen op de televisie op de het dus te zien... maar ook... Regelmatig op de vrijdagavond hier op Radio 1. Wim Brands die praat met fotograaf Bob Bronshoff en journalist René Sommer... over een boek, een roadtrip in 14 songs, het Amerika van Bruce Springsteen. Up yonder on Calvary hill, there's a slip of blood on the silver night. There's a graveyard kid down below. Where at night did come to life, and above the stars they crackle in fire. A dead man's moon throws silver rain. Well, we put our ears to the cold gravestones This is the song they'd sing We are alive And though our bodies lie alone here in the dark Our spirits rise To carry a fire and light the spark To stand shoulder to shoulder and hide. 77. When the railroad workers made their stand, well, I was killed in 1963 one Sunday morning in Birmingham. Well, I died last year crossing the southern desert. My children left behind in San alone Well, they've left our bodies here. Let them know we are alive. When know we lie long. Live. Je hoorde de stem van Bruce Springsteen. En Bruce Springsteen. Zijn visie op Amerika staat centraal. Tussen 7 en 8. Morgenavond hier op Radio 1 in het programma Brands met Boeken. Waarin Wim Brands praat met fotograaf Bob Bronshoff. En journalist René Sommer. Naar aanleiding van dat boek. Een roadtrip in 14 songs. Het, Bruce het Amerika van Bruce Springsteen. Er even aandacht voor. Uh, een paar televisietips. Morgenavond om vijf minuten voor elf op Nederland 2. De al onbekroonde film The Diving Bell and the Butterfly. Dat is de Engelse titel voor een Franse film. Na aanleiding van het uh, verhaal van uh, Jean-Dominique Boby. Hij was eindredacteur van het blad L. Hij krijgt een beroerte en als ik bijkom van die beroerte... Dan kan hij alleen nog maar zijn linker oog bewegen. Op die manier leert hij communiceren. Die film is dus vanaf vijf minuten voor elf op Nederland 2 te zien. Morgenavond, zondagavond op de televisie tussen 9 en 10. Andere tijden, speciale afleveringen. Speciale aflevering met hierin beelden met als thema arm en rijk. En als ik het toch over geschiedenis heb, vergeet dan vooral niet zondag vanaf 7 uur te luisteren. Je wel zondagochtend vanaf 7 uur s ochtends vroeg naar een speciale aflevering van OVT. Het geschiedenisprogramma bestaat 20 jaar, vandaar deze lange afs aflevering. En je hoort de wereldgeschiedenis in maar liefst 7 uren voorbij komen. Van 7 uur s ochtends tot 2 uur s middags. En vandaag is het 11 oktober, oftewel coming out dag het moment dat een homo, les, ghenna of biseksueel openlijk voor zijn seksuele voorkeur uitkomt. Hallo, my love, you recognize this face. I saw you talking, yeah, but I looked you all way. But well, I have a blind belief: the fire still burns. Hallo, my recognize this face oh I need you Walmart. yeah why you pass me by I say oh crazy afternoon. What do you say, my love, to walk down the aisle? Just like days of old, cause it's been way too long. What do you say, my love, to walk down me by I say oh Of coffee, we'll talk about your meal. You tell me why you left them, I'll say I understand. What about a rented room? See how that works out. Hell, my old love, guess you just read my mind. Oh. why you pass me by I say, oh vandaag dus ja, De jaarlijkse coming-out-dag, een dag die sinds 1988 al in de Verenigde Staten plaatsvindt. En sinds drie jaar ook in Nederland wordt er stilgestaan bij het feit dat 11 oktober de dag is waarop een homoles weer een biseksueel opblik voor zijn seksuele geaardheid uit mag komen. Straks, na nieuws voor onder andere de dopingsperikelen bij de Rabobankgroep... en de kredietwaardigheid van Spanje. En dat allemaal in het Radio 1-journaal met Lara Renze en Marcel Oosten. En dit was een het anders. Ja, nog één uitgaans als je daar belangstelling voor hebt. Want ze wordt bijna 80 jaar binnenkort. Ze wordt 80 jaar binnenkort. Petula Clark, ja, van Downtown, heeft net een nieuwe cd gemaakt. En ze treedt vanavond op in Carré. Jullie Clark, dus. Dit was de Nacht het Anders. Meer varen straks om 11 uur bij de Ritz.fm met Felix Meurders. En wij spreken elkaar volgende week weer voor een nieuwe aflevering van de Nacht het Anders. Op de donderdagnacht, of laat ik zeg in de nacht van woensdag op donderdag, tussen 2 en 6. Goedjes, en raagt dan. Tot volgende week, hoi!